vandaar. Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En uh, ik wens je nog een goede nacht en succes ja, met schrijven. Ja, ik, ik ga zo meteen naar bed. Dan ga ik nog even liggen luisteren, hoor. Prima. <laughs> nou, ik hoop je nog eens te spreken. Dag Theo. Oké, okay, dag, dag. dag. Dag. 0800 1121. Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering overlegt met hoge functionarissen in Egypte... over een plan voor het onmiddellijk terugtreden van president Mubarak. Dat schrijft de New York Times. Het plan voorziet volgens de krant in de komst van een overgangsregering... onder leiding van de huidige vicepresident Suleiman... met steun van het Egyptische leger. Mubarak zelf is bereid op te stappen, maar wil dat niet op stel en sprong doen... Dat zou hij hebben gezegd in een vraaggesprek met de Amerikaanse journaliste Christian Amannpour. Mubarak zou bang zijn voor het uitbreken van een totale chaos als hij nu opstapt. Op het Tahrirplein in Cairo is het vannacht voor zover bekend rustig... al blijft de sfeer gespannen. Het aantal mensen met gevaarlijk overgewicht is sinds 1980 wereldwijd bijna verdubbeld. Onderzoekers hebben het in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet... over een tsunami van obesitas. In 2008, het laatste jaar waarvan statistieken beschikbaar zijn, waren een half miljard volwassenen veel te dik. Een op de tien mannen en bijna een op de zeven vrouwen leed aan vetzucht. Ongeveer een op de drie mensen leidt aan wat normaal overgewicht wordt genoemd. Obesitas leidt tot hartziekte, diabetes, kanker en andere aandoeningen. Onderzoekers dringen daarom aan op meer overheidscampagnes over minder eten en meer bewegen. Vetzucht komt het meest voor in rijke westerse landen... maar er is een sterke toename te zien in landen in het Midden-Oosten... en in gebieden die snel verstedelijken. In de haven van Rotterdam is een auto met hoge snelheid het water ingereden. De bemanning van een schip in de parkhaven zag hoe de auto... met vermoedelijk één inzittende eerst hard heen en weer reed... en daarna van de kader reed. De zeehavenpolitie en de brandweer van Rotterdam... houden een zoektocht naar de auto.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 0800-1121 is het telefoonnummer van de nachtzuster. En uh, als je het belt met een vraag, dan is er hopelijk altijd wel iemand... die er iets vanaf weet en die ook belt naar 0800-1121 met het antwoord. Mailen kan ook naar nachtzuster-omroepmax.nl. En je bent ook van harte welkom op de chat. En die vind je via www.nachtzuster.nl. Net. En dan moet je wel .net doen en niet .nl. Want uh, .net is voor de nette nachtzuster. Dus uh, daar kun je klikken op de chat. Kun je meepraten tijdens dit programma. Maar het leukste is altijd om jezelf even te horen. En uh, dat kan ik alleen als jij belt naar 0800 1121. Vragen die ik nog open heb staan. Zijn uh, de, bijvoorbeeld de vraag van Ad. Die het verschil wil weten tussen biologisch en biologisch dynamisch. En Piet wil graag weten waarom uh, tijdens het filmen in een woonkamer in vol dag... Ligt, ...toch nog altijd alle schemalampen aanstaan. Ook als er ook al speciale filmlampen zijn ingesteld... ...dan nog zijn alle schemalampen aan... ...is hem opgevallen op televisie en bij films. Waarom dat is, wil hij heel graag horen. En als je het weet, kun je bellen naar 0800-1121. Is er misschien iemand te vinden die weet hoe hypnose werkt? Dat is de vraag van Marleen... Ja, wordt moeilijk, denk ik. Maar weet jij hoe het werkt, hypnose? Bel dan even naar 0800-1121. En ook als je een nieuwe vraag hebt, ben je van harte welkom op het nummer 0800-1121. Bel maar niet meer over de motto, hoor, want dat uh, weten we nu wel. Dit is volgens mij wel beantwoord of het nou over kledermotten of uh, wasvlinders gaat. Tabak helpt en lekker geurige zeep ook en mottenballen doe dat maar niet. In het kader van de vliegende beestjes fireflies is dit van All City. You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 Hard to say I'd rather stay awake I'm asleep, because my dreams are bursting out the seams. Overigens uh, krijg ik van alle kanten, bijvoorbeeld uh, van Jurjen via de mail, te horen dat je bij de blokken gewoon nog mottenballen kunt kopen. Maar doe dat niet, haal gewoon een pakje cheque. Hopen dat de buurvrouw je niet ziet, want die denkt dat je weer begonnen bent met roken. Maar haal een pakje cheque of een uh, flinke lading lavendelzeep, kamillenseep of iets anders wat sterk ruikt. En weg zijn alle motten. Ik hoop dat we Piet een beetje hebben geholpen. Willem, goedenacht. Ja, goedenavond. Hi. Ja, goedenacht eigenlijk, ja. Ja, het hangt er vanaf. Wat was je aan het doen om acht minuten over drie? Nou, ik kom net uit mijn werk. En wat heb je gedaan? Ik heb gekookt vanavond. Oh, Ah, ik heb je wel eens eerder gesproken. Ja, een paar weken geleden. Er ja, was ik het... een vraag over de, over de pluisjes in de navel, maar ja. toen ben ik het op de bank. Dus ik nou... bedoel, dat heb ik niet gehoord. Nou, het, <laughs> het, het komt door je harige buik, Willem. Oh ja? Ja. En, en het had iets met uh, statischheid. Of zo. Dat is dat zo erg. Dan, ik geniet zoveel dit programma dat ik er wat van leer. Maar als ik straks om zes uur naar huis ga, dan ben ik de helft weer vergeten. Ja, ja, dat zei je toen ook al. Ja. Ik heb die vraag al eens eerder gehad, maar ik was hem kwijt. Ja, precies. Mijn laadjes zitten af en toe een beetje vol. En dat is zo jammer, want het is allemaal wel interessant. Maar in ieder geval, het, was, het, was duidelijk, het antwoord was wel duidelijk dat het allemaal kwam. door, door, door dat je een harige buik hebt. Oké. Okay. Dus. Nou, uh... ja, het is wel, het is, ja, dat vind ik het toch wel grappig. Ik heb nu een andere vraag, maar, uh, maar die vraag van een paar weken geleden: van het pluis in je navel. Ja. Ja, je, je, er worden uh, wetenschappelijk wel eens van die onderzoekjes gedaan... die helemaal nergens op slaan, denk yeah. ik dan altijd. En dan heb ik zo ja, dit zou je toch wetenschappelijk moeten kunnen onderzoeken... waarom dat wat komt. Ja. Nou, maar... ik heb wel wetenschappelijk onderzocht in de uitzending... dat drie van de vier mannen heeft uh, regelmatig pluisjes in de navel. Want ik heb het aan iedereen gevraagd, namelijk. En uh, uh, van de vrouwen had niemand nooit pluisjes in de navel. Nee, nee. Maar het verzamelt zich dus echt om, omdat je haar op je buik hebt? Ja. Oké. Okay. Goed verhaal, ja. hè? Ja. Ja. Maar wat ja, had je nu? Dat kan zelf kunnen verzinnen, maar goed. <laughs> wat had je nu, Willem? Nou, mijn, uh, mijn vrouw die heeft een, een, een, een kiste in de nier. Oh. En uh, dat is ze dus van de week achtergekomen door middel van een, uh, van een scan of een foto. Ja. En uh, ze ging eigenlijk voor de nierstenen. Ja. En hij zei: Kies in de lever, zo is het. Oh ja, dus. dus ze ging voor de nierstenen. Nierstenen, en dus maar een kies in de lever. Werd gevonden. En hij Nee, ze ging voor nierstenen. En die heb ze een keer, ja, inderdaad, ja, een kies in de lever. Oh, jasses. Ja, en, ja en dat denk ik ook. van. Ja, ze maakt zich nog wel zorgen. Ja. En ze legt altijd vroeger, Robert, als ik. Want uh, ja, ik werk s'nachts uh, over, ik kom s'nachts thuis. En dan leg jij Robert en ja, Hoe kom je daar nou aan? In godsnaam, ja. hoe, kom, hoe kom je aan? een kies in je neer? Maar wat is, ah, wat is een kiesstuk? Ja. En uh, ik heb begrepen dat er een ingekapselde vochtophoping is in ja. je nier. Ja. En dan denk ik ja. Hoe kom je eraan? Ja, maar dat is. B, het is wel moeilijk het nog veel Ja, dat is even het belangrijkste in dit geval. Ja, maar hoe ontstaat ja, het? Maar ik neem toch aan dat ze in het ziekenhuis wel gezegd hebben um, uh, hoe ze eraf komt of niet? Ja, dat, ja, het kan. Het, het heel groot te kunnen worden. Ja. Uh, ja, hoe je eraf, ja, via een operatie zou je dus af kunnen komen. Maar het hoeft niet. Kun je hem laten zitten? Zeggen ze dat? Ik heb geen idee. Nou, je, je, je hebt toch een dokter gesproken? Nou ja, ik niet. Nee, maar je is vrouw toch wel? Kijk, ik ga, ik, de, mijn vrouw die komt thuis met zo'n verhaal en ja. dan ga ik naar mijn werk en dan zit ik in de auto en dan denk ik, ja, dan ga ik erover nadenken. Hoe, hoe kan dat nou? Weet je hoe ontstaat het? Ja. En dan, dan kom ik vanaf thuis en dan, ja, dan praat je er nog wel eens over natuurlijk, maar dat is ook een beetje slaperig. En dan is het, ja, hoe kom je er nou aan? Ja, nee, dat nou, is. Maar, maar hoe kom je eraf? Wat wel een ja, beetje is... lastig is, Willem, is. Uh, met, in, in, ik, ondanks dat ik nachtzuster ben, houd ik me altijd een beetje verre van medische vragen. Omdat, uh, kijk, ik, ik ben natuurlijk geen dokter, ik heb je vrouwen nooit gezien. En ik, nee. ik weet niet wat er precies aan de hand is. Waarschijnlijk zijn er een heleboel verschillende mogelijkheden. Dus je kunt nooit. En dat, dat wil ik ook niet aan luisteraars vragen van... nou doe even een diagnose via de telefoon. Dus uh, uh, als jij zegt, hoe kom je eraan? Ja, daar, daar kunnen natuurlijk verschillende mogelijkheden zijn. Dus we moeten de vragen wel een beetje algemeen houden. Omdat ik uh, vooral wil voorkomen dat we uh, straks een soort uh, medische vragen krijgen. En wat ik heel belangrijk vind is dat we op medisch gebied... nooit verkeerde adviezen of verkeerde informatie moeten geven. En we kunnen natuurlijk zo s nachts niet alles checken wat mensen zeggen... Nou, oké, dus ik pijn. ben er wel een beetje voorzichtig mee, maar in zijn algemeenheid is het natuurlijk uh, een hele goede vraag om te vragen wat een, wat een kieste precies is en wat er over het algemeen aan gedaan wordt. Ja, ik heb wel eens gehoord van, van een kieste op je gezicht of op, op, op een, ja? op een, op een deel van je huid of wat dan en ook. En, en, maar, maar dat het nou precies in je nier terecht komt, dan heb ik van ja, hoe kan dat dan? Ja. En wat is de oorzaak daarvan eigenlijk? Ja. Kijk, En het gaat mij niet om van hoe kom je er vanaf of in een vorm van de medische advies. Maar, maar gewoon de, de, de nieuwsgierige, hoe kom je eraan? Ja. Hoe ja, ontstaat ja. het? Ja, dit, je hebt, je hebt uh, een tijdje geleden, was er ook heel veel in het nieuws over mensen die dan gingen googlen. En als je gaat googlen op medische informatie, dan kom je ook altijd de meest verschrikkelijke dingen tegen. Hè? Ja, maar ik ben, ik ben, ik ben, ik ben al 58. Dus dat googelen, dat zit, niet, dus googlen, dat zit nog niet in je systeem. Nee, nee. Precies. <laughs> dat kan nog makkelijk hoor. Nee, dat, dat, dat bel ik liever eigenlijk. Ja, nou ja, dat heb ik ook liever. Dat er af en toe nog eens iemand belt. En dat en, niet en, iedereen en, gewoon een beetje voor zichzelf uit gaat zitten googelen. En, zit, en dan zit ik in de auto en dan om uh, mm -hmm. deze tijd en dan luister ik naar je programma. dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Yeah. Ik denk, nou ja, oké, okay, dit is het, weet je wel. Maar hoe kom je, ja. hoe kom je eraan? Ja. Ja, hoe ontstaat hoe, hoe er ontstaat in kisten? Nou, er is vast wel iemand die daar iets zinnigs over kan zeggen. Wat heb je gekookt vannacht, uh, Willem? Wat ik gekookt heb? Oh uh, ja. Uh, struisvogel. Nou ja. Ja. Nu wist er, vorige keer was het al een hertenbiefstukje. Ja, precies. En uh, ja, vanavond struisvogel. Is het, uh, kook je nooit gewoon koe? Ja, heb ik ook. Ook, maar je ja, noemt natuurlijk het meest bijzondere wat je in huis had vandaag. Ja, maar wat voor week specialiteit? Willem? Ja? Waar smaakt een struisvogel naar? Heel, het is, uh, je bakt het ook uh, als een bluestje, uit, een beetje rood. Oh. En, en dan, uh, ja, wat smaakt het nou? Ja, het, is, het is gewoon lekker. <laughs> Meer het, kan ik niet verwerken. Het, het is gewoon, is gewoon lekker. lekker. Ja. Het lijkt niet op kip. Nee, absoluut niet. Oh, dat is wel gek. Nee, in tegendeel. Een struisvogel is toch gewoon een, een kip met een lange nek? Ja, maar het vlees is toch heel anders, hoor. Ja, blijkbaar. Hè? Het is een beetje als ja. En wat, uh, wat uh, heb je er, <laughs> erbij geserveerd? Uh, uh, Gekaramelliseerde witlof. Gekaramelliseerde Nou, je hebt wel je best gedaan. Ja, zeker. Ja. Maar ik doe altijd mijn best. Ja, dus dat is waar. Ik heb de mensen niet terug. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Ja. En truffelpuree. Truffelpuree ook nog? Ja. Wat luxe, hoor. En uh, liep het een beetje? Ja, maar ik heb het ja lekker. Nou, gelukkig maar. Dat is leuk. Ja. Nou, dat is goed nieuws. Ja, ja dat is goed nieuws, ja. ja. Ja, dat, dat is, ik vind het al minder belangrijk als, uh, als, als de kies eigenlijk van mijn meisje. Is helemaal waar. Nee, je hebt gelijk. nou Ik denk in ieder geval dat, uh, dat jullie... Uh, dan moet je me even bij haar checken, maar nog eventjes goed met de dokter overleggen. Want uh, dat is vaak zo. Hè? Dan ben je in het ziekenhuis en dan uh, vertellen ze je dingen. En dan kom je thuis en denk je, oh dat had ik moeten vragen. Ja, maar, maar, maar, ja oké, okay. maar ik luister in jouw panorama, denk ja. nacht dus hoe kom je eraan? Het gaat niet om het gaat Niet, nee, om, niet om het specifieke geval, maar hoe, waar, hoe kom je aan een kiezen nou, ja, En dan specifiek in de lever. Ja. Willem, ik doe mijn best voor je. Ik wens je nog een goede nacht en heel veel sterkte daar. Ja, jij ook. Dus ik met je panorama. Dankjewel. Oké, okay, ik, ik ga niet in slaap vallen. Nee, niet in slaap vallen, want dan moet je over twee weken weer bellen om te vragen wat de antwoord was. Ja, precies. Oké, okay, hoi. Oké, okay, Marike. Hoi. Hallo. Uh, ik heb een vraag ja. en, en één, eventueel twee antwoorden. Nou, dat schiet in ieder geval lekker op. Eén antwoord op biologisch dynamisch, één antwoord op hypnose. Oh. Maar ik bel eigenlijk voor een vraag. Uh, nou, dan doen we even snel een dus, zeg, zeg jij maar uh, wat? Begin maar met het biologisch dynamisch. Nou, ecologisch uh, eten is eten zonder uh, toevoegingen en zonder uh, gif... Uh, er wordt niet uh, gespoten, er wordt geen kunstmest gebruikt. Uh, en er zitten geen, niet allerlei toevoegingen in. Ja. Dus dat is gewoon zuiver eten, zegt men. Ja. Ja, ik eet het zelf al twintig uh, jaar. Biologisch dynamisch, dat is uh, dat je zaait volgens de maanstanden. Dus uh, er is een kalender uitgegeven door Maria Toen. En uh, die, uh, als je zaait volgens de maanstanden, dus met volle maan en ja, al die vier die standen, uh, dan geeft zij precies aan wanneer je het beste slaak kunt zaaien. En oh. dan krijg je een... In, ik heb, een, uh, ik heb een, uh, een, een, uh, aan de overkant op een ecologisch terrein heb ik heel lang een volkstuin gehad, ecologisch. Ja. Yeah. En naast mij zat iemand die zaaide volkens de zaaikalende van Maria toen. Oh. En uh, ik dacht uh, dat je THUN, dat je het zo uh, schrijft. En dat is biologisch dynamisch en dat gaat volgens de maanstanden. Nou, die man die had een, een akker, je zag het bijna voor je neus omhoog schieten. Zo geweldig. Die had, die had pompoenen ja, ter zie. grootte van Pluto. Nee, die had ik ook. Maar, uh, <laughs> en ik, maar, maar hij deed sla en alles. Hij deed, hij deed precies uh, volgens de kalender. En... Biologisch dynamisch, of, uh, biologisch dynamisch eten, ja. dat is uh, op elkaar afgestemd, uh, dat je bijvoorbeeld uh, zorgt dat je de goede eiwitten binnenkrijgt door een combinatie van bonen, rijst, uh, uh, linzen, dat, dat je precies weet hoe je op elkaar af moet stemmen, zodat je nooit vlees hoeft, eigenlijk geen zuivel hoeft, uh, niet, niet per se nodig hebt. en uh, dus geen kaas, geen melk en al dat soort dingen uh, eet je zo min mogelijk. En okay. dat, dat, dus je weet precies wat je, wat je moet samenstellen... om alle uh, voedingsstoffen binnen te krijgen die je nodig hebt. Dat is biologisch dynamisch. En naast is het ook uh, volledig gifvrij en wat ik net zei... volksbestanden uh, gezaaid en geoogst. En, uh, dus daar zit de grootste levenskracht in de plant als je dat volgens uh, de doet. Het is wel allemaal uh, arbeidsintensief hè? Ja, nou die man naast mij, die had uh, uh, mijn buurman zeg maar naast mij de volkstuin, die had binnen een paar weken had een heleboel ingezaaid. Uh, en dan was hij weg en dan zag ik het omhoog vliegen en dan hoefde je alleen nog maar de oog te oogsten. Kijk, als je het in je vingers hebt, dan, uh, dan, is, het, nou, dan is het niet, niet arbeidsintensiever dan, uh, dan gewoon. Uh, een gewone volkstuin. Nee, Kijk, want je kunt ook niet alles tegelijk in de grond zetten. En je kunt ook niet alles tegelijk oogsten. Dus maar, ja, gewone volkstuin wordt zoveel gif gebruikt. Ja, en dan, uh, uh, dan is het wel het effect dat het allemaal er heel mooi uitziet, toch? Ja, het schiet uh, vreselijk omhoog, maar dan ziet het er ook mooi uit. Maar volgens de kalender. Wat ik net zei, biologische namen ziet het er prachtig uit en het is gewoon gezond. En dan heb je gewoon de levenskracht in die planten zitten. En, uh, ja, ik, ik, eet, uh, ik, ik eet al heel lang geen vrij dus. Ja. En da daarnaast schrok ik als een ketter dus... Ah, uh, maar dan heb je geen motten? Nou, één ding, het ja. beste wat tegen motten helpt is gewoon zederhout. Oh ja. Je kunt in elke biologische winkel kun je zederhout kopen. Dat zijn houten ringetjes, die hang je ja, rondom de kleerhangers. Ik heb het zelf ook in mijn kast. Je kunt ook blokjes aan de binnenkant van je kast weer plakken. Heb ik ook. En dan nee, heb je gewoon geen motten. Nou, duidelijk. En dat is gewoon puur natuur. En niet mottenballen en al die vieze, giftige. <laughs> dat kun je gewoon niet maken, vind ik. Je ligt het in te ademen. En... Had je, uh, Marika, ook nog iets over hypnose? Ja, maar ik heb ook nog een vraag. Maar goed, als je daar niet naartoe komt, vind ik het goed. Nou ja, we hebben nog 39 minuten in de, en ik dan nog twee uh, uur, dus... Uh... Ik, ja, ik heb heel veel in mijn leven gedaan. Ik ben ja. ook al, al geen 18 meer. Uh, ik ben uh, vier jaar lang, dat zat ik bij een spirituele beweging. Die deed onderzoek uh, hier in Utrechtstad. Uh, een leven na de dood en uh, reïncarnatie en al dat... dat uh, dat soort gedoe en helderziendheid en wat dan ook. Dat deze de onderzoek naar wetenschappelijk onderzoek. En uh, daar heb ik een tijdje in het stuur gezeten. En ik was assistent van een hypnotiseur. Die met mensen, dat hoorde ook bij het onderzoek, terugging onder hypnose. Naar hun uh, terug in het leven, naar de baarmoeder. Terug naar eventueel een vorig leven om te onderzoeken of er een vorig leven bestaat. Yeah. Wat hypnotiseurs doen... is mensen... in een diepe ontspanning brengen. Dus niet bewerken... want uh, het is helemaal niet... eng een goede hypnotiseur. Dus dan moet je niet die charlatans hebben... op de televisie die er een show van maken. Want dat is... Uh, dat is bijna uh, magie. Mm. En dan mag je, je niet aan overgeven. Het is gewoon hartstikke gevaarlijk. Want dan kun je in blijven hangen. Maar een goede hypnotiseur, die brengt mensen onder een hele diepe ontspanning. En wat er dan gebeurt, is dat met mensen het onderbewustzijn harder werkt dan het bewustzijn. Dus uh, mensen hebben allemaal een onderbewustzijn. Daar zitten alle herinneringen opgeslagen. Alles wat je in je leven mee hebt gemaakt. Soms komen er een, in dromen dingen uit naar voren. Uh, uh, soms uh, heb je een, een intuïtief gevoel waar je denkt. Dit moet ik niet doen, dat is ook je onderbewustzijn. Uh, uh, soms weet je iets dat je denkt, hé, hey, dat wist ik eigenlijk al. Of dat heb ik aangevoeld, dat is allemaal je onderbewustzijn. En de ene, bij de ene is sterk ontwikkeld dan bij de andere. Bij hypno hypnose, en hypnotiseur, die, die, uh, die brengt je in zo'n diepe ontspanning... Uh, dat je eigenlijk, je hoort jezelf wel praten, en, uh, maar... Je kunt terug. Ik heb hele spectaculaire dingen gezien. En dan komt het onderbewustzijn naar boven. En dan kun je terug. Ik heb mensen uh, uh, die, die, die weer beleefden dat ze in de baarmoeder zaten. Hele spectaculaire dingen gezien. Maar hoe werd dat dan gedaan in die hypnotiseur? Nou, wordt, uh, die hypnotiseur die begint eerst met ontspanningsoefeningen: ja. uh, van, uh, met ademhalingsoefeningen, haal diep adem. Uh, en uh, de buikademhaling steeds dieper en dieper en dieper... blijft hij herhalen en dan zegt hij als ik knip uh, boven je... dan ben je nog meer ontspannen. Uh, Zo'n hypnotiseur heeft er ook een opgeleid. Die zijn daar gewoon ontzettend goed in. Er zijn ook psychiaters die dat doen. En uh, uh, dan uh, raakt iemand op een gegeven moment... Uh, in een heel diep, diepe, diepe, diepe ontspanning. En dan kun je iemand leiden... Ik heb er uh, vier jaar naast gezeten, één keer in de week. En dan zeggen ze, ga eens terug toen je toen je vijf was. Wat, wat ja. leefde je toen? Wat zag je toen? En ga eens terug toen je twee was. Ga eens terug. Uh, ga eens terug toen je één was. Ga eens terug. Uh, ja, ik aboorde. heb een beeld. Ja, ja, ja, ja, ja, ja sorry. Nee, dat sorry. geeft niet, Marike. Maar, maar Marike, uh, nog even jouw vraag. Ja, mijn vraag is. Ik woon naast een supermarkt en dan kom ik elke dag. Ja. Yeah. En die hebben een bewaker in de supermarkt staan. En je kunt er net zo goed een paspoort neerzetten. Die staat er om drie uur en die staat s'avonds om tien uur nog bij de ingang. Als je hoest, dan ligt die, die onbewijs, spreken. <laughs> ik heb een tijd geleden, toen, toen werd er, want s'avonds om een uur of uh, half tien ga ik er dan nog wel eens heen. En toen werd personeel aangevallen, want er komen er vaak drukgebruikers of uh, mensen met alcoholprobleem. Oh. Dus ik zeg tegen die bewaker van, waarom doe je niks? Is het is toch je taak, is het is toch je vak. Ik zei, Zuiden heb ik het straks gedaan. En hij was nog sneller achter de balie dan uh, personeel. Dus die man is ook ontslagen. En toen dacht ik van, wat voor opleiding krijgen jullie eigenlijk in die supermarkt? Want ze staan erbij een beetje voor zich uit te staren. En soms zijn er een paar die... Want er zijn iedere keer andere die lopen dan af en toe door de winkel. En, uh, maar er staan broekjes bij. En dan denk ik van... Zijn dat allemaal mensen die door de UWV of weet heet dat... Uh, <lacht> aan het werk gezet zijn? Van bewaken kun je altijd worden. Uh, uh, weet ik wat. Uh, ik, ik, ik, ik, echt waar. Ik, ik, uh, ik, ik, ze staan daar, maar... Voor de, voor het, jij voor, jij voor, denkt voor als er verder echt helemaal niks meer kan, ja. Ja, dan, ga dan word je bij jou in de supermarkt, supermarkt bewaker. Bij de ingang ja. met een pakje aan en uh, ja, dan, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dan dat denken mensen altijd, oh god. Maar jouw vraag is eigenlijk, hoe word je bewaker bij mij in de supermarkt? Ja, wat, wat, wat voor opleiding heb je? Kijk, en de beveiligers die jij vaak aan de telefoon krijgt... Die, die gebouwen moeten bewaken, dat, dat, dat, dat, dan denk ik van ja, die hebben waarschijnlijk een hele andere opleiding. Ja. Yeah. En die, die, die, denk dat die onttikkelijk getraind zijn. Maar wat er in de supermarkt staat. Nogmaals, als ik goed te liggen om en ze zijn, we zijn wel aardig bij, maar ze staan een beetje met de handen op de rug voor zich uit te kijken en ja. Yeah. Nou, ik weet, ik weet Marike dat er verschrikkelijk veel um, uh, beveiligers luisteren. Dus er gaat vast. Het is jammer dat Mikey Mike er niet is. Die is altijd op de chat. Uh, uh, uh, helpt hij ons ook uh, met het bijhouden van de vragen. En die, uh, die weet er alles van. Maar die is er nou net vanavond niet. Maar er is vast wel iemand anders. Ja, maar ik, ik, even voordat de, de mensen die, die gebouwen beveiligen. Die ja. beveiligers die, die jij aan de telefoon krijgt, die rondrijden en die zeggen: ja. dus ik moet een gebouw. Ik denk dat die goed opgeleid zijn. Nou, maar met... de, de, die, die weten wel precies hoe het zit met de collega's bij jou in de supermarkt. In de supermarkt. Ja, wat is het voor supermarkt? <laughs> uh, mag ik dat zeggen? Ja, dat is niet bepaald reclame, dus het mag. Uh, nou, het is Super de Boer. Ah, de Super de Boer. En die zit naast mij. Hè. Ja, is een, een, uh, het is eigenlijk een kippensluis, maar het zit nog onder de naam van Super de Boer. oké. Okay. En nou. ik weet niet wat er bij Albert Heijn staat, want dan kan ik nooit, dus zal ik zal nog even een winkel noemen ja, nou ja, dat is, uh, dat komt goed, hoor. Zeg, uh, Marike, Ja. Uh, dat dat tuintje van jou, hè? Ja. Is dat nu in de winter komt er ook nog wat uit? Um, in de winter uh, de boeren koken in best laten staan en de spruitjes. Ja. Uh, en uh, want uh, die er moeten de vries overheen ja. en die kunnen tot tot februari blijven staan bewijzen. Spreken, maar in de winter komt er niets uit. Maar wij laten in de winter de kippen los. Ja. Dat is ook uh, biolo- ook ik praat een beetje Brabant, sorry. No. Ook biologisch dynamisch, want die laten die eet alle slakken op. Dus zodat je om, de, oh ja. om het slakken vrij te houden, zodat we de, de, wij gebruiken helemaal geen chemische producten. Dus je hebt uh, niks uit je tuintje gegeten vanavond? Uh, Jawel, ik eet het hele jaar een mijn tuintje. Oh, wat heb je nu gegeten dan, afgelopen avond, donderdagavond? Dat heb ik in, in, in de vriezer zitten. Ik heb nog pompoenen liggen in huis. Ja. En, uh, maar wat heb je gegeten vanavond? Wat ik vanavond gegeten ja. heb, moet je even nadenken. Even in de afwasmachine oh, kijken. biologische uh. tomaatsoep, dat was alles. Oh, lekker. Want ik had gisteren al te veel gegeten. Dus ik heb nu biologische tomaatsoep gegeten met heel veel groenten erin. En uh, een boterhammetje erbij. Nou, dan uh, zijn we rond, Marike. Dank je wel. Lang verhaal weer, hè? Nou, je ja, geeft niks. Het was allemaal heel interessant. Excuus, maar alsjeblieft, geen geef. Doe zeden Het kost bijna niks. Nee, we gaan niet nog een keertje alles nee, doornemen. Niemand, nee, niet mat. En niks. Ik, hey, goede uitzending. Oké, okay. dag, Marike. Hey, doeg. doeg the man Sowing the seeds of love van Tears for Fears. Ik heb nog vragen openstaan, hoor. En die laatste van Marieke is dus uh, hoe het zit met bewakers in de supermarkt. In haar supermarkt wel te verstaan, maar geldt vast voor meer supermarkten. Wat voor opleiding hebben die? En dan heeft ze, het, heeft ze het volgens mij vooral over slechte bewakers. Daar wil ze het graag van weten. Hoe kan het dat er slechte bewakers zijn? Ik denk dat dat een beetje de vraag is. 0800-1121. Willems vrouw heeft een kiste in haar lever En hij wil heel graag weten wat nou precies een kiste is. En hoe zoiets kan ontstaan. Uh, dan nog de vraag van Piet over de lampen die worden gebruikt tijdens filmopname of tv-opname. En dan bedoelt hij niet de lampen die daar speciaal voor zijn gemaakt, maar dat dan tijdens de opname ook altijd alle schemalampen in de kamer aan zijn, is hem opgevallen. Waarom zou dat zijn? 0800-1121. Marleen wil graag weten hoe hypnose werkt. Dat hebben we al een beetje gehoord van Marieke net, maar heb je nog een aanvulling, dan kun je ook bellen. En nieuwe vragen zijn natuurlijk ook van harte welkom via 0800. 800-1121. Jaap. Hallo. Hallo, goeienacht. Hoor je mij? Ja hoor. Ja, daar waren we net problemen mee, dus uh, ik vraag het maar even. Oh, nee ja, het is prima hier. Oké, okay, goed. Um, ja, uh, Marike heeft al een heleboel verteld over hypnose. Ja. Dus dat hoef ik niet meer te doen. Maar ik dacht dat het misschien handig was, of leuk, ja. uh, om eens een experiment te doen. Uh, ik denk namelijk dat ik jullie wel kan hypnotiseren. Oh, over de telefoon. Onze allemaal? Uh, nou ja, ik denk iedereen die bereid is om dat uh, te ondergaan. Want dat is een voorwaarde. Je moet Bij hypno hypno hypno hypnose moet het altijd zo zijn dat degene die onder hypnose gebracht wordt... Ja. Die moet ook bereid zijn om zich te laten hypnotiseren. Want verzek je er tegen, doe je dat echt, ja. dan lukt het absoluut niet. Oké. Okay. Oké, okay, nou dat is... Uh, wacht even hoor, daar ga ik even voor zitten. Maar als je me onder hypnose brengt... Ja. Dan, uh, uh, dan zit ik straks uh, nog half uur als een kip te kakelen. Nee hoor, want uh, ik hou het heel beperkt. Ik zal ook even in het kort vertellen wat ik van plan ben te doen, als je het ja. goed zet. Ja. Uh, ik ben van plan om uh, je wat gelukkiger te maken. Ach Jaap. Uh, ja. ja. Ik, uh, en met name dit, ik, heb, ik zal even vertellen hoe ik er zelf op gekomen ben. Ik heb, in het verleden had ik heel veel last van stress. Zo erg dat ik er hartkoppingen van kreeg. En uh, toen heb ik. Uh, deels door zelfstudie, maar ook omdat ik op een gegeven moment. naar een psychiater ben gegaan met het probleem. heb ik geleerd om mezelf te hypnotiseren. En dat kan ik in feite nu ook bij andere mensen doen. Het is heel eenvoudig. Uh, uh, Marike zei ook dat je je uh, in de eerste plaats moet ontspannen. Dat is uh, eigenlijk. daar begint het mee. En dat experiment zou ik, zou ik bij jullie willen doen. Namelijk. Uh, in het kort komt het hier op neer. Ja. Ik vertel je straks dat je moet concentreren op je linker oog. Ja. In het begin zo kan het ook met je rechteroog oog Maar laten we gewoon eens bij je linker oog blijven. Je concentreert je op je linker oog. En dan zeg ik straks heel rustig... Geluk, geluk, geluk. En dat doen we gewoon een paar keer. En daar moet je, als je, als moet je ook echt op concentreren. Ja. Als, je je laat, als je afdaalt, dan werkt het niet. Je moet... Bereid zijn om het te doen ja. en je echt daarop concentreren. Oké. Okay. En dan zul je zien dat je op een gegeven moment dat, gaat, dat hele gevoel rond je oog en je gezicht dat gaat werkelijk gelukkig voelen. En je zult zien dat als het echt goed werkt en je kan, het thuis, je kan het thuis herhalen als het over de telefoon niet goed gaat. Je kan het voor jezelf herhalen. Dan zul je zien dat je op een gegeven moment echt in je borst voelt dat je gelukkiger wordt. Oké. Okay. Nou, dat goed. klinkt op zich heel goed. Ja, in het beginnen moet je natuurlijk een beetje plezier rustig gaan zitten of ja. gaan liggen. Oh, dan moet iedereen thuis ook eventjes uh, wat dichter ja, bij de even, radio even, komen. Ja, even, even soepel, soepel bij, uh, gaan, gaan zitten of gaan liggen. Ja, nou liggen wordt wat lastig hier, maar ik zit, ik zit heel soepel zo. Ja, oké, okay, ja. goed. Ja. Dan beginnen we nu. Ja. Concentreer je op je linkeroog. oog, En je zegt, gelukkig, gelukkig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 hoe lang duurt het ongeveer? Ja, kijk, dan is al, nou is het eigenlijk al mis. Oh, sorry, je ja. Het, je concentreert je kennelijk niet. Nee, ja. Dat is natuurlijk de grote moeilijkheid. Ja. Je moet echt je concentreren op dat geluk. Daarom zeg ik ook, je kan het eventueel thuis voor jezelf herhalen. Want je moet echt wel eventjes een paar minuten goed geconcentreerd op dat ene ding. Ja. Ja, maar ik, je hebt gelijk, ik kan me niet zo goed concentreren op mijn linker oog. Nee. Omdat ik denk van ja, als je nu de radio aanzet en je hoort gewoon vier minuten geluk, geluk, geluk. Dan denk je ook van nou, welke zender heb ik nu te pakken? Ja, ja. Nee. Dus maar dan kan ik kan me zo, natuurlijk zo niet concentreren. Het, zo moet het dus wel. Ja. Zo moet het dus wel. Kijk, het en ik kan me wel voorstellen dat dit gewoon anders te lang duurt. Maar dat, dat kun je dus thuis ook echt voor jezelf oefenen. Of, en als het niet bij veel mensen lukt het niet meteen. Want nee. ze willen het eigenlijk niet. Hè? Dat, dat, dat is het punt. Yeah. De meeste mensen willen eigenlijk niet uh, uh, hierin meegaan. Uh, dan, mensen zeggen ook altijd van... ja, ik kan niet gehypnotiseerd ge ge ge ge ge ge ge worden... of ik geloof er in barst van of zo. Nou, zo ga je dat zeggen, ga je dus echt verzetten. Yeah. En dan werkt het ook niet. Je moet voor jezelf gewoon maar eens oefenen om dat te doen. En je zult zien dat je daar... Dan niet alleen, je niet alleen met je linkeroog, maar ook ja. je hele lichaam. werkelijk volledig ontspannen kunt worden. Dat is het trouwens ook, alle topsporters doen dit. Maar, maar die zeggen dan: uh, zeggen ze dan geluk of zeggen ze dan winnen? Winnen, dat hangt winnen. Van af. Dat hangt er vanaf. Uh, in, in veel gevallen, ik weet dat skiers bijvoorbeeld heel vaak. zich in de eerste plaats ontspannen. Oh ja. gewoon, gewoon omdat ze dan beter kunnen skiën, maar, maar uh, en, dan moet je niet zozeer aan het winnen denken. Want door het winnen, door alleen maar aan het winnen denken, dan raak je uh, verkrampt. Nee. En dan ging je juist niet. Ja. Maar dus, uh, nee, maar het ontspannen is een heel belangrijk punt. En, uh, en als je dan op die manier kun je jezelf leren ontspannen. En ook mediteren trouwens. Maar even, even voor mij, want als ik het nou. Want we kunnen niet. Het gaat niet lukken. Want ik zit natuurlijk de hele tijd van: hoe lang duurt het nu? duurt nu al drie ja, minuten. Oh, ja, dit duurt allemaal ja, te lang. Ja, oh, dit vindt ja, niemand meer leuk. Ja. Dat, dat moet niet. Nee, ja, dat is punt. Maar, uh, <coughs> maar ik wil natuurlijk niet de kans aan me voorbij laten gaan om, om uh, uh, geluk te voelen. Dus, dus nee, ik ga nee, thuis. Het, thuis ga ik thuis gewoon, gewoon. Je kan thuis gewoon oefenen. Het is heel simpel. Ja. Je concentreert je op je linkerhoog. Ja. Ik vind dat zelf altijd het makkelijkste. Ja. En dan uh, zeg je dus voor jezelf, zonder dat echt hard op te zeggen, maar in ja. je, je gedachten ja. zeg je wel geluk, geluk, geluk. En je moet dus uitsluitend daaraan, en eh, geconcentreerd op je linkeroog, ja. denk uh, ja. dat dat zeggen. En werkelijk aan niets anders, want ja. als, zo gauw je dat doet, en in dit geval de radio of iets anders, of je gelooft het niet, of uh, je, ja. je, je, je kinderen jengelen of zoiets dergelijks. Ja, dat kan allemaal niet. Nee. Uh, dat gaat allemaal niet, je moet echt... Je moet echt volslagig geconcentreerd zijn ja. en bereid te, te, te het ervaren. En dan zul je zien dat je over je hele lichaam kun je uiteindelijk op die manier ontspannen raken. En, um... en, en ook, werken, ook je werk moet je veel gelukkiger voelen. Ik hm. doe het ook echt als ik bijvoorbeeld om de een of andere reden best wel heb... of wat, wat, ja, wat, wat te is ben of zoiets dergelijke, dan pas ik het toe en het werkt voortreffelijk. En je kan het trouwens ook met hele andere dingen doen, maar ik vind dit een, een, een simpel en duidelijk voorbeeld. Maar, uh, uh, want bij hypnose moet je er op een gegeven moment ook weer uitkomen. En er is dan niemand die je even met zijn vingers kan knippen als ik. Uh... Nee, maar dan, uh, dat, kijk, om te beginnen is het helemaal niet zo makkelijk om iets te concentreren. Daar begint het mee. En op een gegeven moment valt die concentratie ook weg. Oké. Okay. Bijvoorbeeld dan, uh, dan slaat er een deur of jouw kinderen ja. die, die trekken aan jouw jas. Of, of weet ik veel wat er allemaal gebeuren echt Je, wordt echt, uh, je hoeft echt bang te zijn dat dat eeuwig duurt. Want zo, was dat maar waar? Zo, denk, dat, denk ik wel eens. Nee, ja, dan krijgen we straks dat er mensen gevonden worden ergens in een huiskamer die al vijf jaar in hypnose hangen. Dat is uh, dat ja, niet, nee, maar niet de bedoeling. Dan moet je vast en zeker wel eens naar de wc toe. Also. Ja, maar, maar, oh gelukkig. <laughs> oh, daar word je dan ook uh, van. Uh, Oké. Okay. Ja. Nou, ik ga het proberen Jaap. Ik waardeer de poging. Ja. Het, uh, het spijt me dat ik, het, uh, dat ik geen goede leerling ben. Nee, maar dat is ook heel moeilijk. Ik, bedoel, ik denk ik was ook daar. Kijk, dus vooral Het voor jou is het natuurlijk des te meer moeilijk. Omdat jij natuurlijk... ja, Je moet ook nog eens een keer aan je klanten denken. Precies. Ja. Dus, uh, maar ik ga het thuis proberen. Oké. Okay. Dankjewel. Goed, ja. Dag. En uh, tot de volgende keer. Ja, dag. Dag Jaap, veel geluk. Jij ja, ook.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 Point Sisters en happiness. En ik hoop dat je thuis nu zit met een gevoel van geluk in je linker oog. Uh, ik ga het thuis nog even proberen. We hebben een voorbeeldje van hypnose mogen ervaren. Heb je nog een aanvulling over hypnose? Bel dan naar 0800 -1 -1 -1. Als je weet waarom uh, uh, bewakers de dingen doen die ze, uh, uh, die ze doen... Ja, dat is een hele onduidelijke opmerking die ik nu maak. Maar Marika had een vraag over dus, uh, bewaker in de supermarkt bij haar. Uh, want ze vond eigenlijk dat hij niet zoveel deed. Dat hij daar alleen maar stond te staan de hele dag. Ze vroeg, ze vroeg zich af wat voor opleiding die daarvoor had gehad. Nou, als iemand weet wat voor gradaties er in bewakers zitten. 0800 1121 En de vraag van Piet wordt gewoon niet beantwoord. Wel, er moet toch een filmmaker, televisiemaker wakker zijn... die kan vertellen hoe het zit met het gebruik van lampen op een locatie. 0800 1121. Erik, nacht. Goedemorgen, Rasset. Hallo. Hallo. Even kijken, ik heb, uh, ja, ik heb eigenlijk uh, twee antwoorden nu in één keer. Oh, ga je zo beginnen? <laughs> ja, sorry. Ja, nee. Nou ja, ik, ik had gebeld voor één antwoord, maar ja. Ja, toen kwam die, kwam die mevrouw over de beveiliging natuurlijk. Ja. Nou ja, en ik zelf ben ook beveiliger. Ja. Dus ja, toen uh, had ik zoiets van, nou, dat antwoord weet ik ook wel. Nou, gelukkig. Ja. Nou, ja. Waar, waar zullen we beginnen? Zeg maar, we kunnen beginnen over de kiesten of over de beveiliging? Uh, doe eerst maar de kiesten. Oké, okay, nou, de kiesten... Uh, nou, hoe kom je aan de kiesten? Uh, de kiesten is een, uh, een oude ontsteking die eigenlijk al heel lang uh, aan het is. En uh, die ontsteking die verhardt zich. En ja. dat wordt dan een kiesten. Dat noemen ze dan een kiesten. Oké, okay. nou dat is wel een hele korte en krachtige uitleg... Ja, zo hebben ze het bij mij toen ook uitgelegd. Ja. En gaat het vanzelf weg? Nee. Oké. Okay. Nooit? Want, uh... Nee, hij blijft altijd zitten. En het ergste is, oh. hij blijft, blijft ook doorbroeden, zeg maar. Oh. En uh, in mijn geval, ik had een kieste in een kaak, boven, boven een tand. En uh, ja, die zat er heel lang, blijkbaar, uh, vol, volgens de dokter. En, uh, maar hij, blijf, hij blijft al doorbroeden, dus hij blijft eigenlijk constant ontstekingen afgeven. En daarom had ik ook wel heel veel uh, ontstekingen altijd in mijn kaak. En op een gegeven moment zelfs in mijn hemel. En, en toen hebben ze al foto's gemaakt. En toen kwamen ze achter dat die kiester daar zat. Ja. En die hebben ze dus uh, weggeslepen. Oh. Hoe erg het ook klinkt. Ja, dat klinkt heel naar inderdaad. En hoe doe je dat in lever een kiester ja, wegslijpen? Ja, bij lever weet ik het dus niet. Want ja, daar, heb, daar heb ik gelukkig geen kiester. nee maar, maar ja, ik zeg al, het, het is gewoon een verharding in het... Uh, in weefsel. Ja. Dus ja, dat kan zijn in een bot, uh, uh, uh, dat kan zijn in bot, maar ook inderdaad in je leven of, of, of, of waar dan ook. Ja. Oké. Okay. Nou, dan uh, ben ik benieuwd hoe, hoe het verder gaat. Met ja, de, uh, ja. Want het was niet gevaarlijk? Um, nou ja, bij jou. Uh, ge, ja, bij mij was het, uh, ja, het was niet levensgevaarlijk, maar het, het, het gevaar was wel omdat ik dus constant ontstekingen bleef houden. Ja. Ja, dat het toch uh, wel meer uh, aangetast wordt. <lacht> kijk, en, en op een gegeven moment, er was... Uh, kijken uh, niet de afgelopen kerst, maar die kerst daarvoor... Toen uh, had ik een, uh, een gehemelte wat bol stond, in plaats van wat hol was. En uh, daar zat dus gewoon puzie ontsteking in. Ja. Nou, en die hebben ze toen ook gesneden, schoongemaakt... En, en op een gegeven moment foto's gemaakt. En toen bleek dus boven mijn... Even kijken hoor, de voortanden... Uh, mijn rechter... Nee, <lacht> Naast de voortanden de rechtertand, ik weet niet hoe die heet, voor de kijkers thuis links. <laughs> maar in ieder geval, daarboven zat toen ze kiesten en toen hebben ze die eruit uitgehaald, hebben ze een stuk van de kaak weggeslepen en uh, hebben ze een gaatje geboord naar mijn neus toe, zodat uh, Ach, al die rotsen, er, uh, <laughs> lekker uitkomt. Ieuw. En dan uh, hebben ze alles gehecht. En, uh, nou, ik heb een hele fijne kerst gehad, uh, niet. Nou, <laughs> dan hebben we kilo's afgevallen. Ja, maar dat heeft niks met die kisten te oh, dat heeft okay. andere reden. <laughs> Het is wel grappig dat je dan een kiste bij je kies had. Oh, oh, telefoon Erik. Ja, ik hoor het. Oh, neem even op. Straks is ja, het belangrijk. Wacht. Met Erik. Hé. Je bent de baas, Erik. Zit je nou weer naar de radio te bellen? Is goed. Ophangen nu, Erik. Beveilig. Ja, oké, okay. ja, okay, is goed. Daag. Ja, oké. Okay. Ja, ik ook voor jou. Ja. Ja, nee, jij moet ophangen. <laughs> nee, nee, nee. Ja. E eerst mijn collega. Oh. <laughs> en wat belt ja. hij over dan? Um, hij moet een uh, controle uit gaan voeren bij een, uh, bij een klant. Ja. Maar die moet altijd met twee man uitgevoerd worden. Oh, dus je moet mee? Nee, want hij haalt het niet. Dus uh, ah. we, gaan, we gaan er wel later heen. Nou, prima. Kunnen we nog uren praten? Want we hadden het over je rechterkies, oftewel je uh, kies. Oh, uh, uh, nou, je, je rechter tand? Ja, mijn rechter tand, naast de voortanden. Ja, en dan uh, en, en uh, je had een een, een kieste aan je tand. Dat is ook verwarrend natuurlijk. Ja, een kieste boven de tand. Hè? Ja. Want wat, oh, boven ja. je tand heb je dan die holte. Ja. Eh, uh, waar dan zeg maar de wortel in zit. Ja. Nou, die was uh, vroeger ooit gaan uh, ontsteken. Ja. En, en er is eigenlijk verder niks mee gedaan. Daar heb ik eigenlijk ook nooit last van gehad. Um, uh, en alleen omdat die dan uh, ja, al zo lang daar zit, wordt dat een harde, harde kern, zeg maar. En dat, uh, dat nestelt zich helemaal vast in de kaak, in mijn geval. Oké. Okay. Nou, ja. en uh, dan is dat in ieder geval duidelijk. Dan heeft Willem misschien een beetje een beeld, al weten we dan nog niet hoe het met die lever zit. Nee, nee, ja, <coughs> daar, kan, daar kan ik, kan ik helaas nee. geen antwoord op geven. Nou, wie weet, Belton, het is altijd mooi om een voorzetje te geven. Wie weet, ja. Belton, nog iemand aan uh, 0800-1121. Ja. En uh, ja, over die beveiliger, hè? Ja, nou ja, die beveiliger die heeft de uh, uh, MBO 2-opleiding. Uh, ja. Oftewel beveiliger 2, ja. en je moet ook zijn ECDL behalen, dat is een uh, Europese computerrijbewijs. Computerrijbewijs? Ja, zo heet dat, een uh, European Computer Driver License. Nee. En, ja, echt. En dan moet je, dan mag dus je echt... een computer besturen? Nou ja, het is, je moet kun, kunnen omgaan met uh, bepaalde programma's zoals Excel en Word... en, en, en, en nog meer van die, van, die, van die zooi die je eigenlijk nooit meer verder gebruikt. Nee, e nee ho, ho ho, Erik. <laughs> ja. Dus je, je krijgt een computerrijbewijs om in de supermarkt bij de ingang te staan... om te kijken of mensen niks in hun tas hebben zitten. Nee, het hoort gewoon bij de opleiding. Uh -oh. Het is hetzelfde dat er... Da, da, dat er ook een deel MCV bij zit, dus multiculturele, multiculturele vorming. <laughs> ja, ja, ik weet het, het hoort er allemaal bij. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en dat is dan het, het totale pakket uh, opleiding beveiliger. Oké. Okay. Is... Oh ja. ja, nee, ga door. Als, ja. Nou, als je, als je die hebt gehaald, dan mag je in principe alle beveiligingswerkzaamheden doen, want je hebt dan je grijze pas. Ja, dus, je grijze pas. De grijze pas, ja. ja. Wij, wij noemen dat de grijze pas. Okay. En dan heb je dus mensen die gaan, die gaan de surveillance kant in. Dus de mobiele surveillance of de winkel surveillance of objectbeveiliging of wat dan ook. Ja. Dus ja, de winkel surveillance die daar staat, die heeft in feite dezelfde opleiding als ik. Ja. En eigenlijk hetzelfde als iedere beveiliger. Maar het is niet zo dat als je met allemaal 5,6 afstudeert... Nou. Dat je dan in de supermarkt om de hoek bij Marieke gaat staan. En dat als Kijk. je allemaal 8,5 hebt, dan mag je zoals jij belangrijke ja. dingen doen. Nou ja, ik weet niet of het belangrijk is wat ik hier doe. maar nou. <laughs> Jawel, het is wel belangrijk wat ik hier doe. Maar in principe is al het, alle beveiligingswerk belangrijk. Ik bedoel, je bent er niet meer ja. niks. Nou ja, maar ik, je, jij hoorde ook wel, ik weet niet of je het verhaal hebt van Marieke, ja, ja, ja. maar dat er een hoop ergernis bij haar was over iemand die daar de hele dag maar staat... en eigenlijk als er dan wat gebeurt, uh, als eerste zelf achter de toonbrank springt. Ja, daar ben ik ook, ook, ook geen voorstander van. Dus... Nee, nee ja, nou, maar er, er zijn, ja, zijn vast regels voor, die je dan weer leert op school... dat je uh, uh, uh, in ieder geval moet zorgen dat niemand gewond raakt, waaronder ook maar sowieso. jezelf. Sowieso. Ja. Maar... maar... Ik zelf sta ook uh, af, en toe, af en toe in de winkel. Ja. Maar ik denk ook dat het uh, maar net is de instelling die de beveiliger zelf heeft en de verantwoordelijkheid die hij durft te nemen. Of, of de verantwoordelijkheid die hij voelt voor het personeel of ja. voor de klanten of ja, waar hij maar hij, net mee bezig is. Maar heb jij wel eens iets moeten doen in de supermarkt? Ja, wat moest je doen dan? Um, nou, even kijken, hoe moet ik het uitleggen? Twee, uh, uh, <laughs> Spiegelen, ik heb de vakken met mayonaise moeten bijvullen. Nee, we nee, uh, probeer uh, twee, uh, twee ruzie klanten uit elkaar te houden. <laughs> Echt waar? Voordringen, ja. Ja. hè? <laughs> nou, nee, nou nee, het was niet voordringen. Het was uh, bij Supermarkt in Utrecht, waar ze heel veel uh, last hadden van uh, uh, alchtone jongeren. jongeren. En uh, die waren daar gewoon een boel een beetje aan het fysieke. Ja. En die liepen dus mensen uit te dagen en denken, nou ja, en die zet je gewoon buiten. Je hebt er wat uh, drugsgebruikers, die hou je buiten. De alcoholisten hou je buiten. En, uh, ja. Ja. en die stuur je ook gewoon naar buiten. Die pak je gewoon op en die zet je naar buiten. Nou ja, mbo-opleiding dus is het antwoord. Ja. Nou, ja. lekker, hè, kunnen we die afstrepen. Ja, het is eigenlijk vrij simpel. En uh, je kunt hem overal volgen, hoor, bij de LOI. Niet. Uh... <laughs> Jawel. Dus ik kan beveiligd worden als ik bij de LOI een schriftelijke cursus, uh, beveiliging doe? Ja. Krijg dan ook mijn computerrijbewijs? Dan zit erbij. Alleen vergeet niet dat je, dat je wel stage moet lopen. Oh, maar dat kan in de Superdeboer in uh, waar uh, Marieke woont. Nee, je moet stage lopen bij een beveiligingsbedrijf. Oh, oh toen maar. Nou, dan kom ik bij jou. Uh, ik ben geen stage leerbedrijf. Jeetje, je ligt wel een beetje dwars, nu, Erik. Ja, nee, ja, sorry. <laughs> maar ik maar, bedoel, alle, alle alle wetten en regels worden allemaal zo strak aangetrokken dat het steeds moeilijker wordt om inderdaad. Uh, uh, Goed werk te kunnen leveren. Ja, ja, maar dat moet ook. Want je moet wel goed opgeleid zijn. Want voordat je het weet, ga je gewoon hele vriendelijke, leuke uh, um, autochtone of allochtone klanten een supermarkt uitbonjouren. omdat je gewoon een slechte opleiding hebt gehad. terwijl het helemaal niet nodig is. Nee. Dus. Uh, nou, Erik, uh, dank je wel voor het antwoord. Ja, graag gedaan. Je krijgt de hartelijke groeten van Beer van de chat. Ja, dat doen we de goede te terug. En ja. uh, Maaike is er niet, want die is ziek, heb ik begrepen. Precies. <laughs> en de rest ook, uh, die nog op de chat zitten, groeten van mij. En uh, uh, kijk, de komende weken ben ik er niet uh, oh. op, op, op de chat. Dus... Ja, dat is fijn.